Thuis met 4-0 van de Graafschap. Vitesse won thuis met 5-0 van Rode JC. En ook FC Groningen won op eigen veld met 2-0 van Excelsior. En VVV Heerenveen eindigde in 3-0. Dan nog het weer. De buien trekken weg in de loop van de nacht. Morgen wisselvallig met regen en onwier. Het wordt hooguit 17 graden. Na het weekend licht wisselvallig en iets hogere temperaturen. Dit was het en anyway. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort Een zomerhit. Zie, Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu de nacht. Zie, Do not I will a light of deep end Let me see what I don't get The light of deep end Let me see what I don't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 give up looking for my pain It is no.